Maken, hey. ...moet in een reglement vastgelegd worden. Ja, dat, dat zijn ook discussies. Doen. En dan hebben we nog een verordening van de rekenkamer. Nou, dat is een hamerstik. Dat denk ik ook wel. Maar het begint waarschijnlijk met vuurwerk... ...over het parkeren. Ja, dat denk ik ook. De gemoederen zijn verhit in Zandvoort. Ja. Dus uh, we kunnen wat verwachten. Pascal, uh, heb jij al... ...een uh, signaal uit... Uh, uit het raadhuis? Nee. nee, nog niet. We hebben nog geen uh, verbinding. Nee, ja, Oké. Okay. Nee. We wachten even de verbinding af... Ik denk dat de burgemeester met de trommelkorps aan het praten is. Dat ze zachtjes moeten zijn. Zakjes ja, zachtjes, zachtjes drummen. Het wordt wel echt gehoor, moet ik zeggen. Nee, ja. ja, ik merk wel dat hij staat. Hij is laat dus. Hij is inderdaad laat. Dus ja. Ik heb inderdaad nog geen signaal. Ja. Nou, we, nou wacht... ja. we wachten het gewoon eventjes af. Zou ik ondertussen gewoon maar even muziekje doen? Ja, dan? doe maar. Ja. Farei scoprire il più bel tempo Allora dammi la tua mano, ti farei scoprire il più bel tempo della primavera. En daar gezien dat er twee uh, voorstellen zijn tot toevoeging. Twee moties. Eén heet kort motie parkeren. En de andere heet iets langer motie parkeren oude halt. Ik doe het nog even zonder leesbril, Dus ik verraad mezelf wat. Uh, mijn voorstel is om die beide moties... Waar ik aansel even gebruikelijk is dat we ze aan het eind van de vergadering zetten. En dat moet op zich ook wel kunnen, denk ik. Dat betekent dat agenda punt 9 wordt de motie parkeren. En agenda punt 10 wordt de motie parkeren, oude halt. Agenda punt 11 wordt dan de sluiting. Tenzij een uur nog een agenda punt wil toevoegen. Maar ik verwacht van niet, want we hebben genoeg te doen. Mag ik uh, een voorstel nog doen? Van orde, meneer de voorzitter. Ik schat in, meneer Bluis, dat u mij gaat vragen om de agenda punten 3 en 4 om te draaien. Ja, als dat ze zijn, wel. Ja, ik heb, heb ze ik, niet, dus maar. Heb ik uw gedachten deze keer geweldig goed gelezen? En voor de luisteraars thuis, uh, het is mij ingefluisterd, want ik kan gelukkig geen gedachten lezen. En zou dat ook niet willen. Um, en gelet op de samenhang. Nee, ja, ik zou het ook niet willen. Uh, gelet op de samenhang van de stukken. Want ik heb ook even overleg gehad met de portefeuillehouder in kwestie... ...lijkt het raadzaam drie en vier om te wisselen... ...omdat vier gevolgen kan hebben voor de voorjaarsnota. En ik zie u allemaal instemmend knikken. Dat betekent dat de agenda thans wordt... nadat ik de klap erop heb gegeven. Agenda punt drie, impuls brede scholen. Agenda punt vier, voorjaarsnota inclusief verwerking circulair Agenda punt 5, bestemmingsplan, kost verloren. Agenda punt 6, onderzoek, kleinschaligheid, cultuurhistorische panden. Agenda punt 7, voortzending, buurtbemiddeling. Agenda punt 8, reglement van orde 2012. Agenda punt 9, verordening, rekenkamer. Agenda punt 10, motie parkeren. Agenda punt 11, nee ik vergis mij. Agenda punt 9, motie parkeren. Agenda punt 10, Dank u wel voor uw assistentie. Agenda punt 10, motie parkeren. Agenda punt 11, motie oude halt. Agenda punt 12, sluiting. Ik hoor dat u het allemaal ermee eens bent. De agenda is vastgesteld. Wij gaan dan naar agenda punt 3. En dat is de impuls brede scholen. Voor debat. Wie uwer wenst daarover het woord? Ik inventariseer eerst even meneer Bluis. Niemand anders. Meneer Bluis, dat is. Uh... Nou, gisteren hadden we nog een stukje informatieuitwisseling gehad over uh, met name ook over uh, hoe de bedragen in elkaar zaten en uh, hoe de risicoparagraaf uh, is opgebouwd. En er was zelfs nog een vraag van de VVD, dacht ik van ja, zijn die financiële kaders uh, nu wel uh, duidelijk? Uh, op zich denk ik uh, dat, dat we de, uh, de combinatiefunctionaris... met name ook voor de brede school en de brede schoolbibliotheek willen inzetten. Dat was al eerder besloten door uh, de gemeenteraad. En dat heeft wel wat, tot wat verwarring geleid. Omdat uh, in de voorjaarsnota in ene en nu die bedragen worden opgevoerd. Zelfs bij de, zelfs bij de, de, de begroting 2012. Maar dat was een doorschuiving van 11 naar 12 ja, en dan krijg je van, ja jongens, het is niet begroot. Uh, en u hebt zelf aangegeven van hoe, dat, het, uh, dat het ook niet hoefde. Ja, en uh, we moeten nu bezuinigen. Ja, dat komt dan wel heel verkeerd uit nu. Ja, nou, dan ga je daarover nadenken. Ja, wat moeten wij nu hiermee? Maar ja, dan ga je dat toch nog even verder onderzoeken. En dan zie je toch dat er, uh, ja, in het verleden... En ik, ik heb dat, uh, de wethouder had er ook al iets over gezegd... Maar ik heb dat dus ook nog even opgezocht. In de begroting uh, 2011 is... Uh, in de meerjarenraming voor de schijven 12, 13 en 14 zijn de bedragen geraamd voor de investering. Zijn de bedragen geraamd voor de exploitatie? Dus de exploitatie is dus voor de loonkosten. Voor de investering was het jaarlijks 10.000, voor de exploitatie jaarlijks 20.000. En dus als je dan in de begroting 2012 gaat lezen, en daar wordt daar in het stuk waar we gisteren aanhaalden, gezegd, het is feitelijk budgettair neutraal. En als je dan deze getallen ziet. En de ambtenaar die dat stuk heeft opgeschreven heeft deze getallen gezien. Maar deze getallen zijn vervolgens de weer op wonderbare wijze verdwenen uit de meerjarenramingen, Waardoor het nu weer opgevoerd moet worden. Het zij inderdaad wel met hogere bedragen. Dus dat is wel jammer. Maar feitelijk was er wel al een vorm van besluitvorming gedachtegang overgenomen. Dus wat dat betreft... Zegt het CDA, het is niet goed wat hier gebeurt. Het, het zegt iets over de wijze waarop wij kredieten vastleggen met elkaar. Hoe we ze controleren en omgaan. Daar kan ik nog tien voorbeelden vanuit begrotingen nu naar voren gaan halen. Tot hele grote bedragen aan toe. Maar daar gaan we nog eens een keer over hebben als we het over de financiële kaders hebben. Dus wat dat betreft denk ik, ja, raad. Voorzitter, bij, bij interruptie. Meneer Bluis, wij hebben toen uitgebreid gesproken over die combinatie en toen uh, is toch uh, inderdaad wat meneer Tonen gisteren ook gezegd, is het besluit gevallen om dat te doen. En daar is bij toegezegd dat er, hè, de juiste onderdelen die u nu noemt, dat er een plan van aanpak zou komen. En toen heeft, uh, uh, heeft de wethouder uh, gezegd, ja waar is dat dan? En is er vandaag antwoord opgegeven. Dus eigenlijk zijn de zaken die u nu noemt, hadden in dat plan van aanpak moeten staan wat we niet gehad hebben. Is dat correct? Uh, misschien, misschien had dat zo gekund. Aan de andere kant zijn we wel op verschillende momenten door het college geïnformeerd... zelfs met aparte bijeenkomsten over hoe we met de combinatiefunctionarissen zouden omgaan. Dus, maar oké, okay, de, de raad zal zich dat wel moeten aantrekken. Ook het college trouwens, dat we daar anders mee omgaan. Dus, Wat dat betreft zullen wij ons hand over de hart maar gaan strijken. Want feitelijk hebben we wel eerder daar iets over besloten met elkaar... Ja, mijn hart zit, er, zit links of rechts. Ja. Hij zit dit midden bij mij, volgens mij. Ik heb het, mijn hart zit dit midden, denk ik. Uh, maar wij willen toch nog... Kijk, we, uh, het is wel een problematiek rond die dekking. Dat je zegt, van. De, er is een vacature stoppen bij de gemeente. En we, nog over de risicoparagraaf zeggen wij... Jou, wij vinden het eigenlijk niet fijn dat die functionaris in dienst van de gemeente komt. Die, die functionaris... ...is in dienst voor die scholen, voor dat sport. Dus wij zouden graag zien dat dat eigenlijk op een andere manier gerecht moet worden. Ook omdat wij het nog steeds een risico vinden dat je, als je ambtenaar wordt... ...denk ik niet dat er in een contract gezet kan worden als het Rijk met deze subsidie stopt... ...vervalt uw functie. Ik denk dat dat nooit zal lukken. Dus, dus wij willen graag dat daar nog naar wordt gekeken. Liever dat de, de, de functionaris gewoon in dienst is... Uh, nou, voor, voor de activiteiten die er zijn... met een speciale arbeidsovereenkomst... die daarbij past. En die kan volgens mij niet de gemeente maken... want de gemeente neemt ambtenaren aan. Dus dat moet op een andere manier... dus dat is het verzoek... plus dat het geen open einde regeling daardoor ook wordt. En, en feitelijk... en dan kom ik toch maar weer op hetgeen wij... Uh, als raad altijd met elkaar moeten besluiten... dan zou ik eigenlijk in het besluit... dat ook op een of andere manier aangevuld willen zien. Zodat we later altijd erop terug kunnen zien... kijk, we hebben besloten de financiële kaders... Dat staat nu heel ruim omschreven. Maar dan zou je dat wat explicieter moeten uitzetten. En ook als je later daar weer discussie met elkaar over hebt: dat je kan zeggen: kijk, dat is het geweest. We hebben dat besloten. Het is geen open einde regeling. We hebben niemand in dienst genomen. Enzovoort, enzovoort. Dus dat wil ik meegeven of we da daartoe kunnen komen. Van mij mag dat achteraf plaatsvinden, dat, dat, dat neerzetten ervan. Voorzitter. Maar ik ben benieuwd hoe de anderen daarover... Voorzitter, dingen. even bij interesse, meneer, meneer Bluis. Dat vind ik nu namelijk zelf ook. Dat besluit is toen genomen, maar toen het besluit genomen is... en nu is, is de, situatie, de financiële situatie drastisch geweigerd. Is het dan, zou het dan niet legitiem kunnen zijn om te zeggen... we draaien het besluit terug? Kijk, dat, kijk, omdat wij al een brede schoolbibliotheek hebben geïnvesteerd. En, en we feitelijk al bij begroting 2012 budgetair neutraal. Maar dat heb ik uitgelegd waarom we dat nu niet meer budget. Hebben besloten het te doen. Dat is in feite, die besluiten zijn wel gevallen. Dus we kunnen het niet terugdraaien. We kunnen alleen kijken hoe kunnen we het slimmer, efficiënter doen. En beter dat het ook geen open einde regeling wordt. Omdat de kans zou kunnen bestaan. En dat acht ik niet onmogelijk. ...dat op een gegeven moment die subsidie stopt. En dan, dan moet je daar wel heel goed dat geborgd hebben. Meneer Bates. Ja, nou, meneer Bluis vroeg uh, hoe uh, andere raadsleden erover denken. En uh, ik denk er precies hetzelfde over. Vooral het, uh, het vastleggen van. Dat lijkt me heel erg uh, heel goed. moet je dan het ook weer kunnen na, na, navinden uh, wat we precies hebben afgesproken. Ik denk ook dat uh, er, er zijn ook andere ondersteunende... Uh, ...organisaties in deze regio... ...vooral met betrekking tot, uh, tot sport... En ...je zou eens kunnen kijken of daar niet... Uh, zeg maar ...de mogelijkheid bestaat om iemand in dienst te nemen... ...al dan niet gefinancierd via deze manier. Ik kijk even rond, meneer Simons... ...meneer Van der Drift. Voorzitter, dank u. Gisteren hebben we daar in de... ...informatieraad al over uh, gesproken... Uh, ...een aantal vragen zijn gesteld, er, ...er zijn ook antwoorden gekomen... Uh, ik vond alleen ten aanzien van het feit dat dit niet in de begroting is opgenomen, dat daar een foutje mee gemaakt is, vind ik een hele vervelende zaak. En vooral vind ik het punt dat eigenlijk het hele, de hele operatie zou budgetneutraal uitgevoerd worden. Oftewel, het ruik zou ons compenseren. Er staan met zoveel woorden, staat dat ook in het raadsvoorstel verwoord... Ik zal dat niet allemaal herhalen, maar het staat erin. Als ik dan kijk naar het feit dat dat pakweg 135.000 euro kost... en dat daar een verdeling in staat tussen Rijk, gemeente en scholen... Rijk 38,5, gemeente 47,2 eh, en schoolbesturen 48.000 euro... dan zeg ik ja, nou, ik geloof niet... ...dat dat een goede zaak is om dat nu door te zetten. Meneer Bluister zegt, ja, dat kun je niet meer terugdraaien. Maar ik geloof dat uh, een aantal dingen die continu gaan door... ...want dit is, dit is natuurlijk niet alleen voor dit jaar. Dit gaat in het meerjarenraming terugkomen en gaat dat steeds geld kosten. Uh, als we nu kijken naar, en daar komen we straks natuurlijk met de voorjaarsnota op terug... Uh, ...als we dan kijken naar dit soort bedragen, dat we zeggen, moeten we dat nu... In deze omstandigheden, omstandigheden nog steeds eh, willen, vooral het feit dat we zeggen nou, we hebben een bibliotheek, als we dat nou in een grote stad van 150.000 inwoners hebben en je hebt dan bepaalde deelwijken waar je nog iets anders regelt, waar scholen zitten, dan is dat nog Redelijk, maar als we dat in ons kleine dorp zien, waar we een hele mooie bibliotheek hebben, die nu naar meesmaakt zelfs nog overbemeten is in ruimte. en alles heel goed kan tentoonstellen. en eh, op een andere manier neerzetten, zelfs op dit moment, dat het heel goed te, te zien is voor de mensen. dan zeg ik ja, moeten we daar dan nu nog op één of twee. ...brede scholen apart geld aan besteden in de situatie waar we ons nu in bevinden. Ik geloof dat dit in, voorzitter. Ik geloof dat dat geen goed voorstel is. Dank u. u ik gaan. wil er toch even op reageren. Ik kan me nog herinneren toen we dat uh, vastgesteld hebben... waar we het er allemaal enorm over eens dat taalachterstand en dergelijke gewoon toch een probleem is... En dat kinderen die. Budgetneutraal, uh, mevrouw. Nee, dat snap uh, ik allemaal. Dat snap ik allemaal. Maar nu um, denk ik dat nog steeds. En ik denk dat het we dan gewoon nu ook door moeten halen. En um, de PvdA's in ieder geval heeft er geen problemen mee. Juist vanwege een aantal zaken die wij toen heel belangrijk vonden. En die zijn daar nu niet mee veranderd. Meneer Van der Drift. Ja, dank u voorzitter. Ja, ook voor de VVD is het uh, gezien onze bijdrage gisteren al een, uh, was het een probleem uh, wat, wat de dekking betreft. En uh, meneer Bluis heeft het inderdaad ook al aangegeven dat dus in de meerjarenraming uh, al geld de, daarvoor toegezegd was en uh, gereserveerd. Maar dat is natuurlijk nog niet helemaal het bedrag uh, wat er dus nu voorgesteld wordt. Uh, het probleem van de bibliotheek hebben we natuurlijk ook al eventjes naar voren gebracht. En eh, zou het misschien een oplossing kunnen zijn dat eh, nou die man voor sport en cultuur, daar was geloof ik gisteren al sprake van, dat hij dan in dienst zou komen bij de sportservice Noord-Holland. Maar eh, wat wij als VVD erg moeilijk vinden is dat dan de onderwijscultuurpersoon dus in dienst van de, de gemeente zou komen. Zou het een mogelijkheid zijn dat hij dan bijvoorbeeld ergens op de loonlijst van een van de scholen komt? Eh, misschien ook eh, gezien het feit dat als het dan toch op de golf een, een bibliotheek is, eh, de onderwijskrachten zijn daar natuurlijk ook al bezig met taalonderwijs. En als daar dan een of andere combinatie gevonden kan worden, dat het op die manier misschien opgelost kan worden en dat het dan niet eh, ten laste van de personen van de gemeente gaat komen volgens mij is dit voldoende in eerste termijn, wethouder heeft u behoefte aan om nog kort te reageren jawel meneer Om uh, even met het laatste punt te beginnen, het is van begin af aan de bedoeling geweest en nog steeds dat de sportfunctionaris in dienst komt bij sportservice Noord-Holland en de uh, Cultuurfunctionaris in dienst komt bij de Openbaar Bibliotheek. Die komen dus niet in dienst bij de gemeente Zandvoort. Maar die worden wel gesubsidieerd vanuit, uh, vanuit uh, deze, deze regeling, deze combiregeling met gemeenteonderwijs en, uh, en, uh, en, het, en het Rijk. Um, de heer Bluis had over open, het over het open-einde karakter wat het zou kunnen hebben. Uh, dat indien het stopt. Dat dan uh, de subsidie. Uh, ...dat wij dan door zouden moeten met, met, het, met die subsidie. Maar uh, dat is in geen delen waar. En het, het, er moet ook in de, in, in de convenanten die er gesloten worden... ...en in de overeenkomsten die er gesloten worden... ...moet ook nadrukkelijk worden opgenomen... ...dat op het moment dat het Rijk stopt... ...wij er ook mee stoppen. En uh, u krijgt dat ook uh, op het moment dat die dingen, dat die dingen voorliggen... Uh, ...en het college... Uh, het heeft in de, in de collegevergadering heeft vastgesteld, dan denk ik ook dat in het kader van actieve informatieplicht het ook goed is dat u die zaak ook uh, uh, krijgt, zodat u ook kunt zien, controleren, dat dat daarin is, uh, is uh, weggeschreven ook. Um, ik ben het uh, met diverse sprekers eens dat de hele uh, trits van zaken die we doorgewandeld hebben, naar niet de schoonheidsprijs verdienen. En ik heb Um, maar dat was eigenlijk niet naar aanleiding hiervan, maar van een ander uh, voorbeeld. Uh, heb ik uh, in het collegevergadering van gisterenochtend al voorgesteld. om in het format van de raadsvoorstellen op te nemen. wat is er in de historie al besloten Want ik refereer me even aan een, uh, een uh, vraag van mevrouw Vrijen uh, over, de, over de, de startersleningen. Daar zijn besluiten over genomen ooit. En. ...die beantwoorden eigenlijk precies datgene wat mevrouw Vrij vraagt. Alleen, dat is nu niet naar aanleiding van een nieuw raadsvoorstel... ...maar ik denk dat het goed is dat we bij een raadsvoorstel gewoon op gaan nemen. Op 1 januari is dat besloten, op 1 februari is dat besloten, op 1 april is dat besloten. Ergo, dit is het totaal waar we nu zijn en dit is het vervolgbesluit. Want dan houden we iedereen bij les, ook onszelf... Eh, ...zodat we goed in beeld hebben van wanneer hebben we wat besloten... ...en hoe zit dat dan in logische verbanden in elkaar... Meneer tonen bij, bij je interruptie, dat vind ik een heel goed plan. Nou, we hebben een we hebben aantal malen met grote en kleinere projecten gehad dat meerdere partijen onder wat voor druk dan ook een motie indienen, we gaan heroverwegen. En dan zegt iedereen ja. En wat doe je dan met die trits, die besluiten die daarvoor gevallen zijn, waar iedereen zei van nou prima... Wat heeft dat dan voor zin, als de mensen toch af en toe 180 graden draaien of heroverwegen? Dat is mijn vraag, als u dat erbij voegt. Nou, die vraag moet u niet mij stellen, want ik, ik, ik hoop niet dat u bij mij ziet dat ik 180 graden ben gedraaid. Nou, u heeft wel een keer 180 graden wat nagelaten, maar dat is in het college gebeurd van 2006 de tot en met 2010, daar heb meneer ik Demmers, geen zicht op. Meneer Demmers. Het is slechts een voorstel. Het is niet in dit voorstel, maar in de toekomst. En het antwoord op uw vraag is heel simpel. U kunt dan aantonen dat er 180 graden wordt gedraaid aan de hand van de stukken. Voorzitter, misschien zie ik ook wel wat te veel beren op de weg. Meneer Tone kunnen. heeft het woord. Ja, voorzitter. Nou, ik, ik denk dat het goed is om, om, om, om dat te doen... zodat we goed in beeld brengen, elke keer weer... Uh, wat, wat is er ook weer allemaal bij ons voorbijgekomen... welke besluiten zijn er al genomen... en uh, om daar ook mee de logica van het vervolgbesluit te laten zien... Um, ja, en dan is het natuurlijk inderdaad vervelend dat dat, dat probleem van die dekking. Uh, en ja, ik wil me er ook niet van afmaken met uh, een uh, gemakzuchtig opmerken: van ja, we hebben duizenden posten in die begroting staan en er kan wel eens een foutje gemaakt worden. Het had gewoon niet mogen en moeten gebeuren. En dat is heel vervelend. Maar uh, aan de andere kant vind ik ook dat dat niet mag gaan te koste van, uh, van het project wat, uh, waarvoor, waar, waarmee we eigenlijk al heel ver gevoerd zijn, voorzitter. Dank u wel, meneer Tonen. Ik schat in dat er geen uh, behoefte is aan een tweede ronde. Klopt dat? Meneer Simons? En nog even een korte opmerking, uh, voorzitter. En, en, uh, ja, eigenlijk opmerking u alleen. Dat is uh, ten aanzien van het commentaar van uh, de portefeuillehouder. Uh, ten aanzien van het recht stopt, dan stoppen wij ook. Ja, nou, daar wil ik best iets over zeggen, want... We hebben onze eigen verantwoordelijkheid als gemeente. Ik vind het namelijk geen goede zaak als wij zeggen als het Rijk stopt dan houden wij er ook niet op. En dan wel een organisatie gaan optuigen die wij als gemeente Zandvoort inrichten. Ik vind het eigenlijk een beetje mosterd naar de maaltijd. En dat vind ik geen goede zaak en dat wil ik toch even kwijt. Nou dan voorstellen als we dat veranderen. U kunt wel een discussie oproepen, maar als u, als u zich van tegen gaat stemmen... dan vraag ik me af wat, wat u met deze discussie wil bereiken. Ik dacht dat ik dat in het eerste gedeelte, meneer Bluis, al... Eh, en daar is het debat voor, dat is natuurlijk prima... Eh, dat ik dat heel goed had aangegeven. Ik geloof niet dat we eh, met... zonder een plan van aanpak, hè, daar heeft het eh, GBZ eh, terecht op gewezen... daar zouden we eerst mee komen... Eh, we zijn uitgegaan bij het vaststellen van deze voorziening dat er een budgetneutrale operatie zou ontstaan. Dat is helemaal niet zo. Het gaat voor ons. Mag ik ook even terug? Ja, ik wacht. Als we dan Rijk, gemeente en ook de schoolbesturen tezamen met 135.000 euro ...opzadelen voor deze. Eh, en dan voor, voor, voor dit gebeuren, voor de bibliotheek, in feite, en voor het sportgebeuren, dan zeg ik, ja, nou. Moeten we dat dan nu optuigen? En als het straks het Rijk dat gaat terugtrekken, want er is een voortgaande cyclus van bezuinigingen. We hebben er nu tussentijds met de junicirculaire, hebben er eentje voor 2012 gekregen waar we helemaal niet op gerekend hebben. En dan moeten wij iets gaan optuigen waar helemaal onzeker van is of dat budget intact blijft. Ik voel er helemaal niet voor. Dus met andere woorden, het is niet eens een debat. De want ik, ik geef dan aan dat ik dat geen goede zaak vind. Meneer Simons, bij interruptie. De brede schoolbibliotheek die gaan we niet optuigen, maar die is al opgetuigd. Die gaat in september in bedrijf. De OPZ heeft er zelf voor gestemd. Bij de begroting 2012 heb ik u daar niet over gehoord. We hebben, we hebben zelf ook geconstateerd dat het niet goed is gegaan. Er was geld. Dat geld is weggeschreven. Is, nu, is weer, nu weer nodig vervolgens zegt, doet u net voorkomen alsof alles door de gemeente wordt betaald dat is maar een derde van het bedrag de wethouder zegt toe dat het geen open einde regeling is en dan komt u vervolgens ja en als het rijk dan stopt dan ja dat is dan ook niet leuk dus dan stem ik dan maar tegen of voor dat zijn toch geen argumenten denk ik ik denk, voorzitter, als ik even mag antwoorden op hetgeen wat meneer Bluis zegt, dat we inderdaad met de, de budgetten en de begroting voor 2012 hebben we een aantal punten geraakt. Misschien dit niet, maar ik denk dat u zich goed kan herinneren dat we zowel voor de voorjaarsnoten van 2012 als voor de begroting van 2012... Uh, ...niet voor hebben gestemd, oftewel tegen. Wij waren voor een aantal punten om dat heel anders aan te pakken... ...en heel anders te doen. En dit onderdeel was daar één van. En dan ga je ze niet allemaal in een nota met 135 punten... ...ga je die niet allemaal benoemen. Ik begrijp dat u echt een oudere partij bent. Ja. Dames en heren. Wij van nota, voorzitter, dank u wel. Het debat is ten einde... Wij gaan door naar het volgende agendapunt en dat is de voorjaarsnota. Voorzitter, ik, ik wil één opmerking maken. Ik dacht dat we niet persoonlijk zouden worden met commentaren en debatten. Nee. Ik heb het ook tegen de oudere partij. De teneur is anders, meneer Bluis. Ik vind dat niet leuk. Zullen we naar agendapunt 4 gaan? En de temperatuur loopt even goed wel op... Dus laten we ons tot de inhoud beperken. Ik stel voor bij agenda punt 4. En dat is de voorjaarsnota. Om daar drie onderdelen van te maken. Voor wie dat wil. Maar dat zou voor de voorzitter wel iets makkelijker zijn. Om een beetje de structuur te bewaken. En te borgen dat de besluitvorming ook helder blijft. Het eerste is dat ik een kort algemeen rondje wil geven. Aan degene die dat wil. Nogmaals. Het is geen verplichting. Het tweede is... Dat ik dan het onderdeel voor zover betrekking hebbend op 2012 aan de orde wil stellen. En tot slot het gedeelte 2013. Dat maakt dat volgens mij wat overzichtelijker. In ieder geval voor mij. Ik zie dat u juicht. Dan gaan we zo beginnen. Het algemene rondje. Ik inventariseer eerst even wie daar behoefte aan heeft. Ik zie mevrouw Verheij al met een vinger omhoog. Meneer Demmers. Ik inventariseer eerst hoor. Meneer Stammes, Meneer Bluis, denk ik ook. Of krapt hij aan zijn hoofd. Meneer Simons. Dat is de ronde. Dat is een aardige suggestie, meneer de grafier. We gaan een beetje alle begroting in die volgende rond. Mevrouw Vrij. Dank u voorzitter. U uh, wilde een korte algemene ronde, maar ik heb een, uh, al, ook een algemeen betoog uh, eigenlijk... Uh, uh... Opgesteld, maar ik kan u geruststellen dat het wel verder de, de indeling volgt uh, die u ook voorstelt. En aanvankelijk uh, had ik nog een heel leuk uh, verhaal willen houden over de positie van Zandvoort in het jaarlijkse onderzoek van Elsevier. Maar omdat de heer Draaier dit gisteravond al heeft genoemd, maar vooral omdat ik vermoed dat we nog een lange avond voor de boeg uh, zullen hebben, kom ik maar meteen te zaken. Ik wil het inderdaad over drie zaken hebben. Dat is eigenlijk de begrotingswijziging voor 2012. De voorjaarsnota dat over 2013 en de voorstellen die het college heeft gedaan... ten aanzien van de bezuinigingen en de visie en de ideeën van de VVD... over bezuinigingen in 2013 die misschien nog niet zozeer in de voorjaarsnota staan. Ik wil beginnen dus met, uh, met dit jaar, 2012. Aanvankelijk leek het erop dat het tekort van bijna 8 ton gedekt zou moeten worden uit de algemene reserve... Dankzij een enorme inspanning van de organisatie is dat niet meer nodig. Bij deze wil ik dan ook expliciet mijn dank en waardering uitspreken voor de inzet van de organisatie. De fractie van de VVD realiseert zich dat een aantal maatregelen de medewerkers hard raken. Het schrappen van het kerstpakket, het niet laten doorgaan van opleidingen, maar vooral ook het moeten missen van collega's zijn maatregelen die niemand in de koude kleren gaan zitten. Ik zie de maatregelen voor 2012 dan ook als een noodgreep. Een half jaar de tanden op, de, op elkaar om 2012 in financiële zin goed af te sluiten. Naar de mening van de VVD kan het gros van de maatregelen echter niet structureel van aard zijn. Om het voorbeeld van de opleidingen maar te noemen. Het kunnen volgen van opleiding bevordert de kwaliteit van, de, van het werk alleen maar, maar ook de aantrekkelijkheid van een werkgever. Oftewel, om tekorten in 2013 en verdere jaren te voorkomen, moeten we nu duidelijke keuzes maken... En uiteindelijk is het ook wel weer simpel, want hoe je het ook bent of keert, je kunt je geld maar één keer uitgeven. En nu we minder inkomsten hebben, moeten we in eerste instantie kritisch kijken naar onze uitgaven. Uiteindelijk gaat het gewoon om de vraag, waar wil je je geld aan uitgeven? En dat bereikt mij bij de voorjaarsnota die nu voor ligt en de voorstellen die het college heeft gedaan voor 2013. Het college heeft al een aardige voorzet gedaan voor de bezuinigingen. Er is een onderscheid eigenlijk gemaakt in de maatregelen tot en met pagina 23 en pagina 24. Om te beginnen bij de maatregelen, genoemd tot en met pagina 23, zijn er toch een aantal waar ik een kanttekening bij wil plaatsen. De VVD vindt het toerisme de belangrijkste motor van de economie in Zandvoort. Een aantal maatregelen raakt deze sector, maar zijn ook voor bewoners niet goed. Laat ik een aantal voorbeelden noemen. En beginnen bij het groen. Wat, betreft, wat de VVD betreft zijn de bezuinigingen, genoemd in de voorjaarsnota, de laatste op het terrein van groen. Wij vinden dat de ondergrens is bereikt. Een dorp zonder bloembakken of slecht onderhouden groen is zowel voor de bewoner als de toeristen niet aantrekkelijk. Ook ten aanzien van het onderhoud van wegen is de grens wat de VVD betreft bereikt. Je kunt het onderhoud aan wegen niet blijven uitstellen. Uiteindelijk moet het toch gebeuren en dan zijn de kosten waarschijnlijk veel hoger dan wanneer je het bijhoudt. Ook wil ik een kanttekening plaatsen bij het parkeren. Zoals gisteren al bleek wil de fractie van de VVD na het zomerreces een raadsbesluit nemen over het parkeerbeleid. En dan is ook het moment om te beslissen over de tarieven. Het parkeerbeleid en de parkeertarieven zijn naar de mening van de VVD namelijk grotendeels met elkaar verbonden. En daarom is het ook belangrijk om daar zoveel mogelijk gelijktijdig over te beslissen. Naar ons idee zou het verhogen van de parkeertarieven op dit moment een averechts effect hebben. Een uitzondering wat dat betreft wil ik maken voor het verhogen van de minimale inworp van 20 cent naar 50 cent. Dit is een maatregel die het beleid verder niet raakt, maar die wel bijdraagt aan de sluitende begroting. Gisteren is ook al het nodige gezegd over de VVV. En hoewel de inspraak van de VVV kort was, is de boodschap duidelijk. Ook werd gisteren door GroenLinks aangehaald dat de VVV een grote post is. Maar dit is naar de mening van de VVD ook zeer terecht. Zoals ik eerder al aangaf is het toerisme de belangrijkste motor van de economie van Zandvoort. En de VVV verricht ontzettend goed werk voor de toeristen die naar Zandvoort kopen. Dus ook wat dit punt betreft is de absolute ondergrens bereikt. Als er nog verder gekort zou worden kan je net zo goed meteen een emmer met zand in de motor van de Zandvoortse economie gooien. Dan kom ik bij pagina 24. Daar is een aantal opties in beeld gebracht om tot een sluitende raming te komen. Om heel eerlijk te zijn is de enige maatregel op die bladzijde waar de VVD mee in kan stemmen... dat er geen nieuw beleid wordt doorgevoerd als dat niet noodzakelijk of onvermijdelijk is. Nou, Die maatregel spreekt ja, wat voor ons voor zich en het verbaast mij enigszins dat we dat niet al veel langer doen... En bij het bepalen van wat wel of niet noodzakelijk is... ...moet je ook altijd blijven kijken naar je kerntaken. Waar is de gemeente primair verantwoordelijk voor? Als er dan toch een nota wordt geschreven... ...dan moet deze wat de VVD betreft kort, bondig en to the point zijn. Een aantal maatregelen op die bewuste pagina 24 ziet op het parkeren... ...maar daar heb ik zojuist al over gezegd... ...dat wij niet instemmen met de verhoging van de tarieven op dit moment. Dan de OZB... Die staat ook op pagina 24. De onroerend zaakbelasting. Het zal niet als een verrassing komen. De VVD is tegen een verhoging van de OZB. Ik zal u uitleggen waarom. In Zandvoort hebben we het volgende systeem. Als de waarde van uw huis stijgt, dan daalt het percentage dat u daarover betaalt. Als de waarde van uw huis daalt, dan gaat het percentage juist omhoog. Het systeem werkt eigenlijk als een balans. De waarden van de huizen zijn nu gedaald. En toch betaalt u niet minder geld. En dat komt door dit systeem. En omdat u eigenlijk al meer betaalt voor uw huis dat minder waard is geworden... wil de VVD u nog niet meer geld vragen voor de OZB. Dat vinden wij niet redelijk. Vooral ook omdat er naar de mening van de VVD in Zandvoort... door slimmer en efficiënter te werken en andere keuzes te maken... nog wel het een en ander bezuinigd zou kunnen worden. Kortom... Wij vinden eigenlijk dat we het niet kunnen maken om u extra geld te vragen, terwijl wij door andere keuzes te maken en slimmer te werken, nog geld kunnen besparen. Dat brengt mij op het laatste onderdeel van mijn betoog. Wat zijn dan die andere keuzes die de VVD wil maken? Waar willen we wel geld aan uitgeven en waar willen we geen geld aan uitgeven? Waar willen we nog op besparen? Oftewel, wat is de visie van de VVD op onze financiële toekomst? De VVD is een partij die staat voor, haar, voor eigen verantwoordelijkheid. En het is juist in deze tijd belangrijk dat een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. Het college en de organisatie hebben dat gedaan door de aangekondigde maatregelen. Maar ook de Raad dient haar eigen verantwoordelijkheid te nemen. In de eerste plaats door te bezuinigen in de eigen portemonnee van de Raad. Daarom dien ik bij deze een amendement in waarbij het budget van de Raad voor de fracties en het jaarlijkse diner wordt gehalveerd. Nu wij de organisatie vragen een stap terug te doen voor de rest van het jaar, moeten wij dat zeker ook doen. Maar verantwoordelijkheid nemen is ook meedenken en oplossingen aandragen voor verdere bezuinigingen. En als ik deze raad een beetje ken, dan zijn de ideeën genoeg. Ondanks het feit dat het moeilijke tijden zijn, moeten we blijven investeren in dit mooie dorp. We moeten ervoor zorgen dat het aantrekkelijk blijft voor bewoners en voor toeristen. Niet door verder te korten op Groenwegen en de VVV, maar door verder te bouwen aan het Deltaplan Toerisme, door te werken aan de nota verblijfstoerisme. Geen belemmeringen opwerpen. Zo willen wij nog steeds camperplaatsen realiseren. En ook zou het geweldig zijn als we hier waterscooters en jetskis zouden mogen varen. Bij, bij Al is een uh, kabelbaan voorzitter. ook een origineel. Interruptie, bij interruptie. Bij interruptie. Ja. Die, camper, die camperplaatsen. Voorzitter, interrupties tijdens dit soort betogen. Ja, dat, dat mag ik zie ik in de nee, Tweede nee, Kamer nee, ook vaak. Nee, nee, nee, nee, meneer Demmers. Nee, mag je niet. Ik staat tijdens het algemeen gedeelte één interruptie toe bij degene die antwoord is. Nee, ja, één interruptie. Nee, nee, dat is natuurlijk... Dus mevrouw zit... Rij maar... krijgt nu de eerste interruptie en daarmee de laatste tijdens dit algemeen betoog. En hey, GBZ je... en de VVD staan al tien jaar, 100% achter het creëren van een professionele camperplaats. Ook de wethouder. Dat is vraag... Waarom is het, het mee nou mee? de laatste tien jaar niet gebeurd, mevrouw? Nou, dat ligt onder andere aan het feit dat we nog geen nota verblijfstoerisme hebben. En die willen we dus ook graag. Nee, meneer Demmers. Nee. Gaat u verder mevrouw. Ik Vrij. wil nog even stilstaan via de kabelbaan, die we gisteren hebben gezien, komen we toch indirect bij de Middenboulevard aan. En het is heel goed dat daar begin september een heroverweging plaatsvindt. Maar waar de VVD zich eigenlijk grote zorgen over maakt, ten algemene, zijn de grondexploitaties. Daar zijn bedragen in opgenomen die niet meer van deze tijd zijn. En om deze te zijner tijd af te kunnen waarderen, moeten we nu al geld reserveren. Een ander punt wat, wat wij zoveel mogen proberen aan te houden, is het wettelijk minimum is het gemeentelijk maximum. Dit motto dient wat de VVD betreft op alle programma's te worden toegepast. In Zandvoort zijn wij nog wel eens geneigd om wettelijke bedragen op te plussen, terwijl deze wettelijke bedragen vaak al heel redelijk en gefundeerd zijn. Daarom wil de VVD graag dat onderzocht wordt wat de gevolgen zouden zijn van het schappen van extra gemeentelijke toeslagen. Ook bij nieuwe taken die naar de gemeente worden overgeheveld, moeten we niet nog zelf geld bij gaan bijleggen. Tot slot subsidies. Per definitie zouden subsidies een bepaald stimulerend effect moeten hebben. Je geeft subsidie omdat je een bepaald doel wilt realiseren. Te vaak zijn subsidies verworden tot een gewoonte waarbij het doel uit het oog is verloren. De VVD wil geen dublures. Is het nodig om verschillende instanties met dezelfde doelstelling te financieren? Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er ten aanzien van subsidies nog een bepaalde synergiewinst te behalen is. Dus aan de hand van het criteria doel en het voorkomen van dublures... ...zouden alle subsidies nog eens nader bekeken moeten worden. Wel wil ik al graag één concreet voorstel doen. En dat betreft de bibliotheek. Het afgelopen jaar is de subsidie aan de bibliotheek met twee ton gestegen. Dit terwijl maar één op de vijf standvoorters lid is van de bibliotheek... ...en we in een tijd van e-books en digitale media leven... Het mag duidelijk zijn, we stellen de functionaliteit van de bibliotheek op dit moment niet ter discussie... ...maar vinden wel dat het voor minder dan 642.000 euro zou moeten kunnen. Kortom, we moeten nog eens heel goed kijken naar alle subsidies... ...maar naar de mening van de VVD kunnen een aantal subsidies zeker gereduceerd worden. Nu kent u de ideeën van de VVD over de financiële toekomst. Blijf investeren. In wegen, groen, maar vooral ook het toerisme... Doe geen dingen die niet vereist zijn. Wettelijk minimum is gemeentelijk maximum. En kijk nog eens heel goed naar de subsidies. Ik hoor graag de ideeën van de rest van de Raad over de bezuinigingen en onze financiële toekomst. Dank u voorzitter. Dank u wel mevrouw Verheij. En ik denk dat meneer Simons daarom al zit te trappelen. Meneer Simons. Dank u voorzitter. Ik wil ook inderdaad uh, graag uh, ons uh, politieke standpunt... Uh, ...laten weten over de voorjaarsnota. Met de voorjaarsnota 2011, dus van een jaar geleden... ...en de begroting 2012... ...is een trend ingezet van verlagen, halveren... ...of schrappen van voorzieningen en subsidies... ...om de berekeningen sluiten te krijgen. Afgezien dat opz kan tegen een dergelijk beleid... ...volgens de kaasschaafmethode is en destijds ook tegen heeft gestemd, blijken de getroffen maatregelen niet het gewenste resultaat op te leveren. In de huidige financiële situatie wordt aangegeven dat we op de begroting 2012 benen een bedrag van, maar liefst, 656.000 tekort zullen komen, inclusief de invloeden van de circulaire zelfs 786.000. De meerjarenramming is eveneens negatief en niet ook aangepast te worden. Nieuwe Ontbuigingen worden dus voorgesteld om de berekeningen weer sluiten te krijgen. Bij de gemaakte wijzigingsvoorstellen zet OBZ echter grote vraagtekens. Want over de kaasschafmethode zegt Wikipedia, de encyclopedie op internet, onder meer het volgende: Een kaasschafmethodiek bij het bezuinigen op uitgaven is een uitkomst voor een intern verdeeld college of een door tegenstellingen verlamde ministerraad. De politiek verantwoordelijke bestuurders kiezen voor een kaasgraaf... wanneer zij geen politieke keuze kunnen of willen maken. Het woordenboek Nederlandse Taal poneert zelfs de volgende stelling... ...een besluitvaardige manager doet liever één afdeling op... ...dan de kaasschaafmethode toe te passen op alle bedrijfsonderdelen. Het beeld dat uit de voorjaarsnota opdoemt is dat van een gemeente... ...die de controle verliest om de zaken te realiseren... ...die gedaan moeten worden. Eenvoudigweg omdat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn... ...om de kosten van onder andere... ...voorgenomen vervangingen... ...en onderhoud te kunnen betalen. Financiële ruimte wordt nu onder meer gevonden... ...door geplande uitgaven voor onderhoud... ...en vervangingen nog verder... ...voor uit te schuiven. Zo manoeuvreert Zandvoort zich in een positie... ...waarbij meer kosten voor extra onderhoud... ...uitval van materieel... ...en aansprakelijkheid wegens nalatigheid ...te verwachten zijn... ...en er intussen... ...onvoldoende inkomsten zijn om nu en op termijn vervangingen en onderhoud te bekostigen... ...in gevallen waarbij dit niet langer uitgesteld kan worden. Dit moeten wij niet willen. Het feit dat er onvoldoende middelen zijn, wordt versterkt door de rijksbezuinigingen op het gemeentefonds... ...als mede door de verminderde inkomsten uit toeristenbelasting, forensenbelasting, lezers en parkeren... Nieuw te genereren inkomsten kunnen dus niet worden gebruikt om nieuw beleid mogelijk te maken, maar zijn noodzakelijk om bestaand beleid te kunnen blijven betalen. In de huidige situatie zien wij geen reden om ruimte voor nieuw beleid te scheppen als niet zeker is dat bestaand beleid voltooid kan worden. Wij willen het onderhoudsbudget van wegen niet verlagen. We zijn het dus eens wat dat betreft helemaal met de VVD. Wij willen geen herhaling van het onvoldoende reserveren voor het renoveren van het riool. En wij vinden het onbegrijpelijk dat in op eenvolgende jaren dermate afwijkende cijfers en gegevens worden aangeleverd. Ik citeer uit de toelichting op ombuigingen. In voorafgaande jaren zijn investeringen reeds uitgesteld en termijnen van investeringen verschoven. Als gevolg hiervan is het onderhoud al teruggebracht tot een kritisch niveau. Verder schuiven is niet mogelijk met eenzelfde risiconiveau. Denk hierbij aan de extra kosten vanwege spoedreparaties, vaker wateropstraat, etc. Einde citaat. Wij vinden het gezien die sterk wisselende inzichten raadzaam... eerst de egalisatiereserve op peil te brengen... en pas daarna de hoogte van de tarieven nader te bezien. Hoe kun je nu met de huidige stand van zaken voorstellen... om de tarieven niet jaarlijks met de eerder besloten 10% te verhogen... En daarnaast aangeven dat het onderhoud al is teruggebracht tot een kritisch niveau. OPZ vindt dat onaanvaardbare voorstellen. voorgestelde forse behogingen van de parkeertarieven houden het risico in dat Zandvoortje zich uit de markt prijst en onze trieste toeristen worden afgeschrikt. De voorgestelde. Elkaar nu jaarlijks opvolgende verhogingen van de parkeertarieven gaan in korte tijd met te grote stappen omhoog. Ook dit vindt OPZ onaanvaardbaar en zeer onverstandig, omdat hiermee de wetten van de prijselektriciteit in ernstige mate worden geschonden. Ik vind dat de tijd is aangebroken voor een hernieuwde, wijkgericht aanpak met concrete inspraak van inwoners en ondernemers. Een ander onderwerp, openbaar groen. VVD had het er ook al over. Wij vinden het niet raadzaam om minder te investeren in groen, aangezien openbaar groen een belangrijke sfeermaker is en in belangrijke mate, mate medebepalend is voor de waarde van het onroerend goed. Openbaar groen is dus belangrijk voor toerist, inwoner en gemeente. OBZ is het daarover niet mee eens om hierop te bezuinigen. Ook het verlagen van het onderhoudsniveau door middel vegen en een ja luisteraars ik zat even aan het verkeerde knopje mijn naam is Pieter Joustra maar het wordt zo weer gestald en dan gaan we weer terug naar de gemeenteraadsvergadering waar op dit moment de heer Simons aan het woord is ik zal ergens mee aan zitten Wegen, vanaf 2013 structureel. 54.000 besparingen op renovatie, plantsoenvakken, uitzetten bloembanken en aanplat van bomen, etc. 30.000 besparingen op verlaging onderhoudsniveau door minder intensief te wegen. 10.000 besparingen op minder intensief repareren sportterreinen vanaf 2013 structureel. Ten aanzien van het te voeren beleid, voorzitter, dat wij zouden voorstaan onder de huidige omstandigheden, wil ik me beperken tot de hoofdzaken. En dat zijn er volgens ons drie. 1. Bezuinigen op slechts enkele grote posten en niet volgens de kaartstrafmethode. 2. Grote projecten waar mogelijk temporiseren en kosten daarvan beteugelen. 3. Meer inkomsten genereren, anders dan via hogere lasten voor de burger. OPZ vindt het geen goede zaak om steeds weer de burger te laten opdraaien voor het deficit van onze begroting voorzieningen waar jaren voor gestreden is weg te bezuinigen. Dat gebeurt al twee jaar en dreigt nu op nog grotere schaal te gebeuren. Laten we bijvoorbeeld grotere posten als onze eigen personeelskosten en onze budgetten voor recreatie en toerisme eens op de keper beschouwen. Het was voor het laatst in 2004 dat nog rapporten als Zandvoort in economische en toeristische cijfers... ...de raad inzicht verschafte... ...in de werkelijke lasten en baten... ...wat nu bijvoorbeeld de positieve resultaten zijn... ...en wat de daarvan profiterende ondernemers... ...daaraan bijdragen... ...blijft momenteel onduidelijk. Laten we eens afwegen of we wel... ...marktconforme strandpachten hebben... ...en of die in redelijke verhouding staan... ...tot hetgeen de ondernemers in het dorp moeten betalen... ...om maar een paar belangrijke zaken... ...die solaars kunnen bieden... ...aan te snijden. Voorzitter, samenvattend... ...wil ik stellen dat OBZ bijzonder teleurgesteld is over het gevoerde beleid... ...en de voorstellen die zijn vervat in de voorjaarsnota 2012. Buiten de reeds eerder genoemde punten maken wij ons zorgen... ...en vragen u, raad en college... ...of bijvoorbeeld bibliotheken op andere plaatsen dan onze centrale bibliotheek... ...in de blauwe tram, vooral in deze tijden van bezuinigen, nog wel verantwoord zijn. Of het continueren van deelname aan de Olympiastuur... A, ah, 85.000 per jaar nog wel verantwoord is. Zeker nu de resultaten van de eerste keer voor Zandvoort, ondanks veelbelovende beloften, weinig of niets hebben opgeleverd. Of de accommodatie van de blauwe tram nog wel exploatabel blijkt te zijn, ondanks de aanvankelijke positieve toezeggingen van het college, dat deze niet voldoet aan de vereiste normen voor de verenigingen die vroeger probleemloos waren gevestigd in het gemeenschapshuis. Of het wel wenselijk is dat we met een kostbare externe hoorkommissie gaan werken. Kortom, OPZ is niet onder de indruk van de geleverde prestaties van dit college. En al helemaal niet van de wijzigingsvoorstellen voor dit jaar en de volgende jaren. Het zal u dan niet verbazen dat wanneer besluitvorming over de voorjaarsnota 2012 van de orde komt, onze fractie tegen deze voorstellen en het gevoerde beleid zal stemmen. Meneer Bluis, u heeft met uw interruptie gewacht. Ik, wat, wat wordt uw inbreng dan nu? Dat u alleen maar tegenstemt. Dat wordt uw inbreng. Of gaat u ook nog iets inbrengen? Zegt nou, als we, want de voorjaarsnota moet leiden tot de begroting. Dus u hebt nu de kans om mee te denken wat we daaraan kunnen aanpassen. Dat is, dat is niet alleen maar tegenstemmen, want dat, dat is niet constructief. Ik denk dat dat u die ken die goed... ik uw partij ook niet. Ik denk... Want aan de ene kant zegt u van, uh, we willen de lasten voor de burgers niet verhogen. Terwijl ik altijd hoor dat de OPZ uh, de, toerist, de, bela de belastingen wil verhogen. En nu wilt u dat in ene niet. U, aan de ene kant wil u toeristen ontwikkelen. En aan de andere kant wilt u dus ze minder budget geven. Ja, en zo kan ik er nog tien op noemen. Dat is geen kaasschaaf Dat is gewoon geen keuzes maken, denk ik dan. Maar ik wil wel graag dat u meedenkt met keuzes, keuzes maken. Uh, ik dacht, en ik neem aan dat u altijd. Uh, ik ken u als iemand die goed luistert, uh, meneer Bluis. Ik denk dat ik een aantal dingen heb opgenoemd. Uh, ik heb drie hoofdzaken. Natuurlijk zijn, is dat. Wij zijn geen college, hebben niet de achtergrond met de, met de ambt, uh, ambtelijke organisatie. om een voorjaarsnota op te stellen en in extenso door te rekenen. Wij hebben ons bepaald tot drie hoofdzaken. En als u zich goed kunt herinneren, zijn dat. bezuinig op slechts enkele grote posten. en niet volgens de kaasstrafmethode. Dus bezuinigen, maar op een paar grote dingen grote projecten waar mogelijk temporiseren en de kosten daarvan beteugelen, meer inkomsten genereren anders dan via hogere lasten en daar heb ik ook nog voorbeelden van gegeven dus ik denk dat u op uw wenken bediend bent dank u wel meneer Simons wij gaan door met het algemene rondje meneer Stammers dank u wel voorzitter wordt aanmerkelijk korter heeft u tegen mij ja, ik zei dank u wel voorzitter, dit wordt aanmerkelijk korter. Um, voorzitter, deze crisis die dwingt ons niet alleen de tering naar de neering te zetten. Het is wat ons betreft ook hoogst noodzakelijk om eens goed na te denken over ambitieuze plannen die op onze organisatie al heel lang een zware druk leggen, maar die alsmaar niet van de grond willen komen. Kansen zijn in het verleden niet gegrepen en vormen in deze lastige tijd een te groot risico voor onze gemeente. De Partij van de Arbeid is er dan ook voor om de regierol voor wat betreft het project Midden Boulevard te laten vallen. Dit betekent niet dat er niets ontwikkeld moet gaan worden, maar wel dat wij het initiatief bij geïnteresseerde partijen willen neerleggen. Dit maakt inhuur van externe door de gemeente voor dit project overbodig en vaste medewerkers die nu nog altijd aan dit project werken kunnen worden ingezet bij andere projecten in de gemeentelijke organisatie. Voorzitter, als de proef die thans wordt voorgesteld voor de behandeling van het bestemmingsplan kostverlorenstraat, waar we later nog op terug zullen komen, stelt als die slaagt, dan stelt de partij van de arbeid voor om alle bestemmingsplanprocedures voortaan in te korten. Omdat hier volgens ons veel geld bespaard kan worden zonder dat dit afbrook doet aan de resultaten van inspraak door betrokkenen. Voorzitter... Ook de Partij van de Arbeid vindt dat lastenverzwaring zoveel mogelijk vermeden dient te worden. Maar als we alle voorzieningen op peil willen houden, zullen wij daar als burger ook aan moeten meebetalen. Reeds vorig jaar hebben wij aangegeven dat wat ons betreft de macronorm voor de OZB gehanteerd moet gaan worden. Deze wijze van berekenen die ook in omliggende gemeenten wordt toegepast... ...zal slechts een zeer geringe extra belasting voor de burger betekenen... ...maar in zijn totaliteit goed kunnen bijdragen aan het instand houden van de gewenste voorzieningen. We hebben ook een andere zorg. Het voeren van correspondentie en inschakelen van juristen bij de behandeling van de vele vragen en aangespannen procedures... ...door burgers doet volgens ons een enorme en een steeds grotere aanslag op het budget. Vreemd genoeg is deze kostenpost niet terug te vinden in de financiële rapportage. De Partij van de Arbeid wil dit inzichtelijk gemaakt hebben. Voorzitter, het idee om in het kader van de ronde tafel te gaan vergaderen op locatie... ...is op dit moment een kostenverhogende factor die wij ongewenst vinden... Wij stellen het dan ook voor om onder eigen dak te blijven vergaderen. De parkeertarieven in de LDC garage die kunnen wat ons betreft gelijk getrokken worden met die op straat. Het beoogde gunstige effect dat een lager tarief moest hebben op de bezetting is uitgebleven. Een extra verhoging van de tarieven in het dorp vinden wij onverstandig. Voorzitter, er moet volgens de Partij van de Arbeid wel zo snel mogelijk verder gegaan worden met het uitrollen van het aangenomen parkeerbeleid. Wij moeten de bestuurlijke moed hebben om deze verantwoordelijkheid te nemen en doen wat we met elkaar hebben afgesproken. Invoeren, evalueren en indien nodig, mede aan de hand van wat is ingebracht door de burgers, aanpassen wat mis is. Het stopzetten van de uitvoering slaat een alsmaar groter wordend gat in de begroting. Voorzitter, we constateren dat er moedige besluiten genomen worden door dit college om de tekorten zoveel als mogelijk in de hand te houden. Ook in de personele sfeer worden tal van maatregelen genomen. De Partij van de Arbeid betreurt het dat dit onvermijdelijk is geworden. En natuurlijk, ook de Partij van de Arbeid wil een soepele en zo efficiënt mogelijke organisatie. Maar we zullen ook uiterst voorzichtig moeten zijn met plannen tot afslanking van de organisatie. Want een te magere organisatie leidt op den duur zeker tot geldverslindende stagnaties. Voorzitter, de reserve. Het is al vaak gezegd hier, we willen afblijven van de reserve. Maar, voorzitter, reserves te moeten aanspreken is nooit een goed teken. Maar kan wel noodzakelijk zijn bij calamiteiten. En alle maatregelen die deze regering heeft doorgevoerd om de crisis... ...te beheersen met als toetje het doortastende koundous ...hebben er mede geleid dat deze calamiteit is ontstaan. Voorzitter, tot slot. De discussies gaan bij de behandeling van deze voorjaarsnota... ...voornamelijk over het stallen van de heilige koe... ...bloembakken en de financiële risico's van grote projecten. Maar er is nog een risico. En dat is het risico om sociaal kwetsbaar te worden... En dat risico lopen alle mensen in de bevolking, dus ook in deze gemeente. Misschien wel juist in deze gemeente. En deze crisis verergert dat. En de Partij van de Arbeid vindt dat dat eigenlijk onze grootste zorg zou moeten zijn en blijven. En gelukkig constateren wij dat daar op dit moment in ieder geval nog hard aan gewerkt kan worden in Zandvoort. Ik dank u wel. Dank u wel meneer Stammers. Voorzitter, nee, mag ik een vraag stellen aan meneer Stammers? Nee, mocht alleen een interruptie. Meneer Bluis, Dat doen we ook niet. Ik waardeer dat u er weer bent meneer Demmers. Maar in de eerste ronde probeert u ook mild te zijn. Meneer Bluis. Bij mij meneer Demmers, mag hoor. <lacht> meneer Demmers. Ja, dan, dank u wel meneer de voorzitter. Ja, de positie van de gemeente Zandvoort. Waarin wij zitten. Waardoor ontstaan. Kant, een van de belangrijkste redenen is denk ik de algemene bezuiniging en de crisis, waardoor we drie, vier ton extra moeten besparen. Andere deel is ontstaan, omdat wij met z'n allen in zoveel een hoog ambitieniveau hebben. Als u kijkt naar hoeveel investeringen er afgelopen vier, vijf jaar zijn gedaan, ja, dan kan het niet uitblijven dat als het dan minder gaat, dat dat onder druk komt te staan. De scholen die wij gebouwd hebben, en die we nog willen bouwen, met een Bevolking van 16.000 16 met een begroting van 40 miljoen zijn niet in verhouding en zullen ook nooit in verhouding worden. Dus, maar net zolang het goed gaat, kan dat allemaal. Nu staat het onder druk, dus nu zijn de gevolgen daarvan. Dat is helemaal geen schuld, naar niemand toe. Want aan de andere kant kun je zeggen: Van ik ben blij dat we die scholen hebben gebouwd, want als we ze nu hadden moeten bouwen, hadden we ze niet meer gebouwd. Net zo goed als dat we dan de parkeergarage niet meer hadden gebouwd. Oh, net zo goed als dat we dan de brandwikkerzennen niet meer hadden gebouwd. Dus alle partijen ook OPZ, zal, Dan hebben we het wel over de grote projecten. De grote projecten hebben al voor veel geld uitgegeven. Maar die waren noodzakelijk. Maar die drukken nu heel zwaar op onze begroting. CDA heeft daar trouwens altijd voor gewaarschuwd. En is daarom altijd zeer kritisch geweest bij het vaststellen van kredieten. Eén ding wat daar dus nu uitgevolgd is... dat ge ons inziens goed is geweest dat we de extra parkeergarage in het centrum van Zalvoort nu hebben teruggezet omdat het gewoon voor ons op dit moment niet te betalen is dat is dus eigenlijk het, waar we vanuit vertrekken met z'n allen en dan, kom, dan komt de crisis eroverheen en dan is het wel zo dat het college vrij laat is met het aangeven van, van deze, deze correcties en dat is ook toegegeven want al bij de najaarsnota hadden we al meer kunnen zien, daar moeten we weer voor leren ook de gemeenteraad dat we meer opletten op wat op ons afkomt en zelf goed blijven nadenken wanneer we wel en niet eerder aan de bel moeten trekken en het college moet vragen, gaat dit zo wel goed. Dus dat even algemeen. Wat moeten we nu verder ondernemen? Het CDA denk je dat je inderdaad grote stappen moet nemen met directe effecten. Dus geen ramelwerk en zeker geen poetswerk, want met poetsen haal je alleen de krassen weg en los je niks op. De verantwoordelijkheid ligt zowel bij de organisatie als het college en de raad en bij de samenleving. Je denkt, en wij zullen nu trachten aan de hand van een aantal items het hele verhaal aan u te presenteren. Waar denkt het CDA dat wij nog zat dingen kunnen doen? Want juist doordat we moeten bezuinigen of besparen, anders moeten denken en handelen, ja, dat is, een uit, is ook een uitdaging. Want daardoor worden we creatiever. En ik zie dat, want er is nog nooit zoveel nagedacht over deze problematiek door deze raad, als dat ik in 16 jaar zelf als raadslid heb mee mogen maken. Dus voor mij, is, ik vind het op zich... ...een leuke bezigheid om, om gewoon daar aan te werken. Een van de dingen is het schuldniveau verlagen of op niveau houden. Dus eerst afspreken wat is het niveau van onze schuldlast. Dat betekent dus dat we minder moeten gaan investeren... ...of op andere wijze investeren. In tijd van crisis moet je daar goed over nadenken. Het kan best eens betekenen dat iets wat we denken... ...dat we in eigendom moeten neerzetten... ...dat we het beter of kunnen verhuren of helemaal kunnen uit